Van twee uur. Dit is Jeroen rondje Maan met dat de SP-leden kritiek op de in hun ogen eenzijdige campagne bij de Tweede Kamerverkiezingen. Sommige SP-afdelingen vinden dat de partij tot zich te veel heeft gericht op de zorg en te weinig op studenten en jongeren. Ook zou de SP in het verleden zijn blijven hangen. De SP verloor bij de verkiezingen één zetel en kwam uit op 14. sp leider Roemer betreurt de uitslag en zegt dat de partij meer moet gaan zaaien partijvoorzitter Meijer vindt dat de campagne redelijk goed is verlopen, maar erkent dat de SP ondervertegenwoordigd is onder jonge stemmers en hoger opgeleiden. Van de elf mensen die in totaal zijn opgepakt na de aanslag in Londen zijn negen inmiddels weer op vrije voeten. Twee mannen uit Birmingham blijven voorlopig vastzitten. Twee vrouwen zijn op borgtocht vrij, maar blijven wel verdachten. De dader van de aanslag, Khalid Massoud, zou twee minuten voor de aanslag nog WhatsApp hebben gebruikt. De politie zoekt uit of dat klopt en of hij hulp heeft gehad bij het voorbereiden van zijn daad. Bij de aanslag woensdag op Westminster Bridge en bij het parlementsgebouw kwamen vier mensen om het leven. De dader werd door de politie doodgeschoten. Het productiebedrijf van John de Mol gaat door met het kopen van aandelen in de Telegraaf Mediagroep. Talpa lijkt zich daarmee weinig aan te trekken van de oproep van de redactieraad van de Telegraaf om de overnamestrijd te staken. De raad van commissarissen en de redactieraad willen in zee gaan met het Belgische Mediahuis. Maar John de Mol heeft een hoger bod gedaan. Hij was daarom naar de rechter gestapt, maar die zaak verloor hij. Daarop vergrote de Mol gisteravond zijn aandelenpakket tot 27%.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 De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dit weekend dicht door werkzaamheden... tussen knooppunt Diemen en Naardenvesting. En dat veroorzaakt op verschillende plekken files. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam staat tussen Oostzaan en Zaandijk drie kilometer file. Op de A12 bij Den Haag vanuit Utrecht tussen Voorburg en Den Haag Malieveld een kwartier verdraging. A22 Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden een kwartier vertraging. Dat zijn mensen die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel... Op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Utrecht Noord en Knoop het en een kwartier verdraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten verdraging. De N230 Maarsen richting Utrecht tussen Dorp en de aansluiting met de A27. 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Pesadina's. Ja, als uh, eerste plaat uh, in het uh, nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Jawel Albert goedemiddag. Ja, goedemiddag. Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik er al? Ja, ja, ja, ja je ja, bent ja, nou ben je ja, er. Nou wel. ben je er. Goedemiddag. Wat een oh, zon overgoot in de Halterstraat. Ja, heerlijk hè. He. We zitten midden in de Haltestraat. Ja. Drukte van belang. Heerlijk. Uh, We gaan onze reguliere uitzending van Zandvoort op zaterdag doen. Maar dan live vanaf locatie in de Haltestraat. Een prachtig uitzicht.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 u afstemmen op uw enige echte lokale zender ZFM. Ado, Ado. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado. Thank <laughs> you. doen en voorluisteren. hoor je helemaal geen retour van mij. Oké, oké. Nou, gaat wel lukken. Nee, dat klopt ook. Ja, ik weet het. Uh, nee, dat klopt niet. Lijn A. Zo moet die werken. En nog zo, zo wel. Oh, dat is okay. Ik nog een gegeven van de retour. Oké, okay, oké. Okay. Hmm. En zo ook niet? Eh, vandaag. Dat tijdens de 30 van Standvoort en wij zitten gezellig in het uh, centrum van Standort. Nogmaals, goedemiddag, luisteraars.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 wielerevenement en morgenmiddag en daarna natuurlijk de runners world circuit run maar dat gaat heel snel worden hoor dit is heel gezellig, het is ontspannen, het is mooi weer, het is lekker fris, windje uit het noordoosten en dus, maar dat zullen we straks natuurlijk als we wat gefinished deelnemers voor de microfoon halen gaan we natuurlijk alles te weten komen over, over het parcours het mooie parcours door de duinen over het strand, dus ik zou zeggen genoeg reden om naar het centrum te komen en lekker op een trasje te gaan zitten en alle wandelaars te begroeten in dat prachtige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 Hij blijft leuk, hè? Dit is van Gerspadoel en spring maar achterop bij mij, de bagagedrager. Ja, vanmiddag live in het centrum van Sanford En hey, we staan hier niet zomaar, Albert Jan. Nee, de 30 van Sanford uh, is uh, vandaag uh, gaande. Vanaf uh, vanmorgen vroeg gestart op het circuit. Ja, klopt. En ik ga je even uh, de even uitleggen wat er allemaal uh, gebeurt uh, vandaag. En het uh, is vanaf vanmorgen 8 uh, uur al een en al actie. Uh...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 ...gefinished worden tussen 12 en half zes. Dat komt mooi uit, want onze uitzending duurt tot vijf uur. Hè? Dus ja, goed we... gepland, uh, Albert-Jan. Dus dat, dat, dat heeft de, de programmaleider weer goed geregeld. Goed, na de finish ondervangt iedereen natuurlijk een medaille voor de behaalde prestatie. En bij de finish kun je ook bij overhandiging van jouw wandelboekje een sticker ontvangen ter herinnering aan de 30 van Zandvoort. En het is natuurlijk wel hartstikke mooi, want het is het blustrumjaar, dit jaar. Tien jaar uh, dit evenement, dit hele weekend vol evenementen hier in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, uh, bent u aan de radio gekluisterd, kan u rustig blijven zitten. Maar anders kom richting het zonnige centrum van Zandvoort, pak het terrasje en uh, moedig de finishende deelnemers.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 Trouwen heb het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 Zo kom je wel in de stemmingen op de zaterdagmiddag. Jawel, de tops hoor je en don't walk away. De 30 van Zandvoort. Nou, er zijn inmiddels al heel wat lopers uh, gefinisht. En straks gaan we natuurlijk met uh, een van die lopers uh, zeker even praten. Zo dadelijk eerst uh, naar Duitsersveld, naar nou, Jopters, de wedstrijd van vanmiddag. VVA Spartaan tegen SV Zandvoort. Daarover meer naar Duitsersveld Survivor. Hier is de Burning Hearts. De terras zit maar meteen lekker vol hier in Zandvoort. De voor van Zandvoort is altijd zo'n geweldig evenement, uh, Albert-Jan. Ja, dat klopt. Het is, uh, het, is het komen en het gaan van wandelaars. En het is uh, Zandvoort bruist, zou ik bijna zeggen. Ja, zo is het. Dus de terrasjes zitten lekker vol. Mensen zitten lekker in de... Die uitgelopen zijn zitten lekker op het... Uh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 Druk bezig. Uh, we zijn met z'n allen aan het proberen om Zandvoort weer uh, flink omhoog te krijgen. En zo ook uh, café 4 natuurlijk, uh, het gezelligste café van Zandvoort. Ja. Dus doen we doen heel veel evenementen, dus uh, het gaat hartstikke goed. Zijn je nog niet toe aan de uitbreiding?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 Keep up Ooh. So many pretty girls around me And they're waking up the rock Keep up Ooh. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up yeah. Players only Come on Put your us To the moon Girls What y'all trying to do? 24-karat magic the.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 Kom, sueñas con poderme ver, mujer? kom, vas a kom, kom, kom, ver si te quedas o te vas. Si no...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 dat is niet quita el frío que vas conmigo Rumbiamos con lloras casi un río tal vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue sí, vacío pero conmigo rompe la carretera yo sé que tú eres una fiera Lekker op je boel, hè? Op die ja, Mooi rood ja, is ja, dat niet ja, leuk. Ja, ja, ja, ja, Mooi ja. rood is niet leuk. Nee. Uh, even, uh, we gaan naar de volgende plaat. Gaan we weer schakelen met uh, de wedstrijd uh, van SV Zandvoort. Die is toch uh, wat later begonnen dan, uh, dan de bedoeling was. Half drie. Net één tel begonnen. was oh, is net één tel begonnen. Goed. maar de vol dank, u, dank u voor de info.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 Eeeeee <laughs> ...doet Elvis Crespo mee. die kennen we allemaal wel van Slava Mente. En dit was de single Bailar. Ja, we gaan live schakelen naar Duintjesveld. Daar is Joop van S. aanwezig. Vijf jaar de Spartaan tegen SV Salvoort. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, uh, luisteraars. En uiteraard heren bij Café 4. Want daar uh, zijn die het uit he? Ja, klopt. Live op locatie. Ik heb hem harder gezet. Gelukkig. Geluk daar.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 We hebben altijd heel goed met Maurice Mulder, jawel, de Eurobreakdown tussen uh, 3 en 5 uur en daar in de 40 beste plaat van Europa. En deze staat er ook in, hè Mo? Ja, de Cooking on Three Burners en uh, Minds Made Up. Ja, we gaan uh, wederom uh, live schakelen ja, we met uh, Duimpjesveld naar Joop van Es. Want de wedstrijd uh, die daar gaande is, is uh, VVA Spartaan ja, tegen uh, SV Salvoort. Ja, je bent al in uitzending hoor, uh, Albert-Jan, dus. Ik ben het ja. al in uitzending. Ja, man. dat is Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, Ja, die wedstrijd is nu 8 uh, minuten oud. Het dat is 5 jaar dus per taal dat uh, een Amsterdamse ploeg, die uh, zondag voetbal moeten winnen, staat uh, niet uh, hoog op de ranglijst En zo werd vorige week eigenlijk verzuimd door niet te scoren, gelijk te spelen. Dus uh, om 7vc uh, te bedaren tot 3 punten. Dat zijn nu 5 punten geworden.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 Zit ver terug op de VVA. En uh, ja, de score is nog, nog niet helaas. is straks een 6 0 In de negende minuut van deze wedstrijd. Graag straks meer, want ik heb hele rare geluiden op mijn telefoon. Neem me niet kwalijk. Oké, okay, dankjewel, Joop, voor dit moment. Dat was Joop, fresh live bij de wedstrijd. En vanmiddag voor ons. VVA, de Spartaan SV, Zandvoort. En SV, Zandvoort. Speelt graag lekker op tijd. lekker in het zonnetje. Nou, daar genieten in het centrum van Zandvoort ook lekker van? live schakelen met Duitsersveld, want Joop heeft een doelpunt. Joop heeft een doelpunt. Ja, ik hoor hem niet alleen. Gaan we, gaan we door, Joop. Ja, goed, negende minuut. Ik had dit afgesloten de vorige reportage. We zijn het Nuisjeberg, die Zandvoort 1-0 kon helpen. Na een prachtige baas stond hij helemaal vrij. En het was heel simpel voor hem om de doel doelman te passeren. 1-0 voor Zandvoort in de 11e Spelenbring. Stel maar met een Night Tour member. We gaan op naar weer van 3 uur doen met deze single van Robbie Williams. It is Love My Life.